En dit is alweer de dertiende aflevering van de QFF podcast series. Um, het is vandaag uh, 13 mei 2014. En uh, het is uh, twee minuten voor negen. Um, in de avond wel te verstaan en niet in de ochtend. Ik ben nu nog alleen. Ik hoop eigenlijk dat de Blackbox zometeen uh, zich misschien ook nog wel even gaat melden. Maar um, het plan was in de... Twaalfde aflevering. En ondertussen hoort u de klok verder tikken. Die zal ik even muten. Yeah! Applaus! Nee, maar even zonder gekheid. Uh, uh, hij is nu gemute. Die uh, klok, die zogenaamde klok, die tikt. Die, die klok tikt altijd door. Maar. Um... Waar ik het vandaag over wil hebben. Het zijn eigenlijk wat algemene dingen. We zouden het eigenlijk de dertiende aflevering gaan hebben over tijd. Tijdreizen, geschiedenis. En... Maar ik zat vandaag in zo'n goede flow. Dat ik dacht van nou ik neem gewoon een dertiende aflevering op. En dan gaat de veertiende gewoon over tijdreizen, geschiedenis en al die dingen. Dan hebben we iets meer tijd om voor te bereiden. En ja onderwijs maak ik gewoon de volgende show. En, en vandaag in, in, in de dertiende aflevering aflevering van de QFF podcast uh, series, wil ik het over een aantal dingen hebben. Uh, gewoon wat algemeen nieuws, dingen die uh, voorbij zijn gekomen op uh, QFF onder andere. En, um, nou ja, een van die dingen, en dat zit ik nu even te lezen, dat is het uh, topic over de QFF hosting. Zoals u uh, wellicht weet, hadden wij onze hosting altijd geregeld bij een hostingbedrijf in Ommen. Uh, PS hosting van Pascal Schonewillen. Als ik mij niet vergis. En ik, ik, ik wil even in deze dertiende podcast, want de veertiende podcast, dan gaat u ongetwijfeld zelf horen van Free Electron. Free Electron en alle andere donateurs ooit. En om, ik, ik, ik kan ze niet allemaal noemen om de dood eenvoudige reden dat ik ze niet allemaal uit mijn hoofd weet. Maar alle donateurs van Toxopeus tot Dolle Elan, tot Dromen, tot echt. Iedereen Freedom Rebel. Maar vandaag Free Electron... die heeft de notas voldaan aan de hoster. Onze oude hoster. En wij kunnen ons nu focussen op een nieuwe toekomst. En, en daar wil ik even uh, één ding om doen. Luister goed. Wappa Plop. Ja. En terwijl ik dat doe... Uh, moet hij natuurlijk ook even symbolisch... Plop. In de shoutbox. En dan denk ik maar aan het plaatje van die hart. klappende man... ...wat in een gifje uh, altijd op uh, Godlike Productions stond. Maar goed, desalniettemin... Um, ...ja, dan is het zomaar dinsdag... ...en dan is het zomaar 13 mei 2014. En um, dan luistert u ook zomaar naar de dertiende podcast... Ja, dat zijn 13, 13. Uh, dat betekent eigenlijk dat morgen de 14e. De 14e podcast op de 14e van de. Vier... Oeh, yeah! Damn! Die is mooi. Maar goed, de QFF hosting. We zijn af van onze oude hoster en we zijn nu vrij. Echt vrij. Zoals u weet is QFF op uh, het Eiland Sint Maarten gevestigd. En dat heeft natuurlijk hele specifieke redenen. En terwijl ik u dat vertel. Ja, ik uh, hoor u gewoon even het gebruik van een aansteker. Als ik me. werkt niet meer, ding. Dat is nog een beetje jammer. Volgende. Ik heb hem meerdere. Yeah. Hmm. Want, ja, deze. Uh, u hoort het. Die microfoon is echt goed zeg. Shit! Hoor. Dat, is mijn, dat zijn mijn vingers die langs de vloei. Vanaf het tipje omhoog. Ja, u, u hoort het goed. Ik rook ook wel eens goed. Maar ik rook wel. Maar dan wel. Ik rook tenminste groen. U snapt wat ik bedoel. Um, ja goed. Vandaag gaan uh, we over een aantal dingen. Een van die dingen, gisteren was het. Uh, we hebben namelijk een topic, het Soundcloud Muziek Laboratorium. En een van de mensen die daar gisteren wat in posten, dat was iemand die ik al een tijdje niet meer had gezien op Qoff. Um, zijn naam is Hotspot. En diep van binnen hoop ik dat hij ook luistert naar de Qoff Podcast Series. Want ik ga namelijk een liedje draaien van Hotspot. En um, dat doe ik om de doodevoudige reden of uh, de doodevoudige reden dat um, Hotspot echt een leuk liedje gemaakt heeft. Um, het nummer heet Out of Nothing en zijn artiestennaam dat is Fresh Press. Mm. Zag ik dat goed? Ja, Fresh Pressify. Fresh Pressify. Sounds good, Hotspot. Maar goed, voor mij ben en blijf je gewoon Hotspot. We gaan luisteren naar het nummer Out of Nothing van Hotspot. Geniet ervan. fijn nummertje. Out of Nothing bij Press. Ja, Press. Nee, ik zag het verkeerd. Fresh Prestify. Presidify. Fresh Presidify. Hotspot. Out of Nothing. En dat was volgens mij Stephen Hawkins die we daar hoorden. Dat vond ik erg goed gedaan van Hotspot. Ik zeg gewoon... Applausje voor Hotspot. Sterker nog... Bam, bam, bam. Beste shit ever. Uh, nou, niet ever, ever, ever, ever. Maar nee, serieus, leuk gedaan. Uh, leuk nummer. En ik, ik denk dat ik zometeen nog een nummertje van je ga draaien hotspot. Uh, maar we gaan nu eerst, en uh, dat gaan we gewoon live doen. Yeah! We gaan Blackbox bellen. Blackbox, man. Neem op. Yeah. Hey, Blackbox, heb je Opgenomen. Mm -hmm. Eén avond, Baffermet. Hey, Blackbox. Hey. Hallo. Goed om je stem te horen. Ja, komt hij goed over weer? Ja hoor, ik hoor jou helemaal goed. En uh, ik hoop jou ook. Maar ik, ik ga jou even... Uh, dat gaan we gelijk testen. <coughs> hoor jij het volgende ook? I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore! Ja, ja dat dus. hoor ik, ja. <laughs> Maar ik ben niet uh, mad as hell. Maar kan, vandaag ik, ik is het de dertiende. Ik kan het filmpje waar het uitkomt volgens mij. Wat zei je? Ja, de, wat je? Dat filmpje waar dat uitkomt, dat kan ik me nog wel herinneren volgens mij. Je bedoelt... Uh, I'm mad as hell and I'm not gonna take this anymore! <laughs> ja, die uh, <laughs> ja. Ja, die film... Uh, nee, ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb een soundboard gemaakt met een paar leuke geluidjes voor tijdens onze... Podcast. I'm gonna go call the Psychic Hotline. They'll know what to do. De Psychic Hotline. Nee, nee. maar Die geluiden <laughs> kunnen we gewoon een beetje gebruiken tijdens de podcast. Vandaag een algemene podcast. Ja, hè, we hebben even de, de, de aflevering tijd. Want ik zal al in een andere tijd dimensie wat dat betreft, maar goed. Euh, we gaan het even een beetje. Houden. En... Ja, ja, we hebben uh, in overleg met uh, Free Electron besloten ja, ja. Uh, om het onderwerp tijd geschiedenis te verplaatsen naar de, uh, de 14e podcast. En de 13e, op de 13e, nou ja, laten we gewoon uh, eens kijken naar wat algemene dingen die op QFF besproken zijn de afgelopen, nou, pak een beetje 24, à 48 uur. Ja, daar staan we weer genoeg bij, uh, bij. er is weer genoeg bijgekomen. Zijn er voor jou dingen waarvan je zegt van, uh, nou, uh, dat, dat wil ik nou even bespreken vandaag. Dat vind ik wel interessant. Uh, hmm. Moeilijk hè? Te veel er interessante is zo veel. onderwerpen joh. Is, uh, je moet bijna dobbelen hier. <laughs> Ik, ik, ik besprak net al even uh, dat ik heel erg blij. Um, ik zie trouwens dat Ninti, Dolle en Nomer, uh, No More, die hebben toen geld uh, overgemaakt voor de hosting. Ik, ik zie dat net even in het hosting-topic. Oh ja. Ik, ik heb net namelijk even al die mensen die ooit gedoneerd hebben, die heb ik al even bedankt. Um, ja, en ik zal ook proberen vanaf, uh, nou ja, na het weekend en ook volgende maand op vaste basis elke maand wat te doneren. Zodat we een, een klein buffertje creëren met QFF. En uh, mogelijk gaat het nog uh, tot iets moois leiden, uh, Blackbox. Oké, okay. nou dat klinkt als een uh, leuk plannetje. Ja, ik, ik, dus, ik, ik hoor wel een beetje echo, maar ik denk dat het hopelijk in de opname niet terugkomt. maar dat, dat maakt. Het nee, ik goed. hoor het niet. Je komt hier goed over. Ja, ik, ik denk dat ik mezelf via jouw microfoon terughoor in mijn... En dat, <laughs> dat is de echo. Maar dat maakt niet uit. Um, nou Oké, okay, ja, dat... ik probeer hem even wat anders te richten hier. We hebben in ieder geval um, de, de, ja, de mensen die gedoneerd hebben aan QFF en daarmee het bestaan van QFF mede mogelijk hebben gemaakt, die hebben we in ieder geval al uh, een beetje bedankt. Heel mooi. Nee, want ja. ja, zonder die uh, inputs uh, <laughs> komt me geen uh, bandje verder. Nee, dat klopt. En uh, we bestaan inmiddels vier jaar straks alweer. Dat duurt niet zo heel lang meer. En ik ben van mening eigenlijk dat we dat vierjarige bestaan maar eens moeten gaan vieren op een mooie plek. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Gewoon een, een, een leuke bijeenkomst van QFF'ers en daar kan van tevoren een leuke fietstocht aan verbonden worden wat mij betreft. Dat maakt mij niet zoveel uit en de mensen die niet willen fietsen, die hoeven ook niet te fietsen. Um, maar ja, laten, laten we een leuke plek pikken en het hoeft helemaal niet in Drenthe of in Groningen te zijn dit jaar, maar dat kan wat mij betreft in Overijssel of in Utrecht of in Lutjekul of waar dan ook zijn. I'll be there. Ja, ik ook als het kan. Ja, sorry. Ondertussen hoor je mij uh, met mijn aanstekers uh, kloten. Ik, ik, dat is echt... Je hebt van die Chinese aanstekers, denk ik, dat ze in China gemaakt worden. En de, de kwaliteit is echt ongelooflijk slecht. Die vuursteentjes, die, uh, mm, die knallen eruit. En dan zitten ze nog uh, vol met gas. En wat ik dan meestal doe, is... Um, niet het vuursteentje vervangen, maar gewoon eentje waarvan het gas op is. En het vuursteentje goed gebruiken om dat oude gas ook op te maken. Want ik ben niet echt van de verspilling. Nee, ik heb ook meestal heel gevoelbare. Ja, dat zou ik eigenlijk ook moeten doen. Maar ja. ja, ik heb er trouwens wel een. Ik heb hier een zippo liggen. Maar ja, het lullige van een zippo is... En de, nou ja, dat zullen de mensen die wel eens marihuana roken wel kunnen beamen. Dat is gewoon dat het niet fijn is om je joint met een zippo aan te steken. En ik rook geen sigaretten. Ik, ik rook geen... Uh, ja, heel soms gezellig, weet je wel, een shackie of zo. Dat vind ik nog wel uh, een, een Javaanse driekwart. Maar voor de rest ik, ik rook ik eigenlijk niet. Ja, blowen. Maar... Ja, dan is de Sippo niet handig. Nee hoor, dan krijg je die dieseldamp binnen. Ja inderdaad. ja, inderdaad. En ik, ja. ik, ik rook al met ongebleekte vloei en ik probeer het allemaal al zo schoon mogelijk te houden. En ja. dan is de Sippo niet uh, bevorderlijk. Nee hoor, dat is, dat is, dat, uh, die geur is niet, uh, nee, dat willen we niet. Ja, Hij is ook echt smerig eigenlijk als ik erover nadenk. Hey, ik zit even door de topics te kijken. Ja. En er is wel één topic wat me nou wel eventjes opvalt. Vertel, vertel, oude... vertel, vertel. Dat is wel een oude topic. Ja. ja. Randall is... album covers. Album covers van Randall. Ja, dat zijn... Dat de is beste man is daar ooit een keer in, mee begonnen. Zeg je? Ik zeg, daar zitten echt juweltjes tussen. Echt. Stuk, ja. stuk bijna wel. Ik, ik, ik weet bijvoorbeeld van mezelf nog heel goed dat ik het Supertramp album uh, voor de spiegel hield en dacht van, what the fuck, staat er echt 9-11 boven de Twin Towers? Ja, en het album was oh ja. uit 79 of 77, 78, ergens rond mijn geboortejaar. Ja, ja, ja, ja daar hebben we ook een topic over, hè? Over, ja. uh, over dat verhaal. is ook uh, links en rechts uh, op de... ...andere sites uh, meegenomen volgens mij. Ja, uh, wat uh, sterker nog... ...in begin dit jaar... ...in januari en februari... ...was er nog een heel hype. En ik werd zelfs in de the, the Daily Mirror... ...en de New York Times... ...en de Washington Post benoemd... ...als bron van het ontdekken... ...van die toevalligheid op dat album. Hé, hey, grappig. Ja, best wel leuk. Ja, ja. ja. Dan kun je dus zien... ...hoe lang het erover doet... Om zeg maar een bericht van de alternatieve media naar de mainstream media te krijgen. Ja, dat, dat klopt wel. Ik zit de laatste tijd ook al een beetje weer uh, in de catacombe van internet uh, te koeknoeren. En het valt mij op dat ik uh, de posts die ik lees, ja, de laatste tijd, die zijn, uh, nou, die zijn globaal van 2000 tot 2010 zal ik maar zeggen. Ja, dat klopt. De, de oudere posts die uh, Um, ja, mooi, mooi samenkomen. Nou, wat mij vooral opvalt... en er is een soort interval... ik, ik, ik heb altijd... Als, als wij dingen op QFF posten... wat me soms gebeurt... en dat gebeurde vooral in het uh, verleden... nou ja, dan denk ik periode 2011... 2012... Veel van de dingen die ik toen op QFF benoemd heb, die zijn in 2013 en 2014 benoemd op uh, geen stijl, koel. Uh, maar zonder mij of QFF, of, eh, ik bedoel dan niet mij als QFF, maar mij als schrijver, als bron te benoemen. En volgens mij is er een mediawet die dat verplicht. Oké, okay, ja tuurlijk. Um... Leuk dat je zo dan, zeg maar een jaar anderhalf jaar, twee jaar QRF heeft... Ja, dat is de interval. Ja, er staan toch wel veel vooruitstrevende dingen in. Ja. En vaak valt het een kwartje later. Ja. Het is ook wel eens moeilijk hoor, soms. Ik weet nog goed, de vele dingen die wij op Radio Veronica besproken hebben... Nou, daar zaten maar dingen tussen... Ik heb me wel eens achter mijn oren gekrapt achteraf, toen mensen me erop wezen van... Hé hey, jongen, weet je wel waar je over hebt lopen praten op landelijke radio? Dat is niet zo verstandig. En mm, ik moet dan ook zeggen dat um, ik achteraf wel inzie dat um, ik vaak dingen benoemd heb die niet altijd even handig waren. Ja, wat is handig? Ja... Maar als je ziet welke onderwerpen besproken zijn op Radio Veronica, dan kun je je wel een paar keer achter je oren krabben, hoor. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ah, uh, is, dat, is, dat, ja, is dat niet handig of... Ja, ik weet het niet. Uh, ja, bedoel... Je kunt natuurlijk ook een insteek geven en een, en een denketje. Die niet uh, misschien uh, in het normale trend van nadenken zit. Ja... Buit, buiten de box zitten we? Ja, nou ja, buiten de box van in mijn ogen um, de, de, de mainstream media. Want ik, ik kan me bijvoorbeeld nog een, een onderwerp herinneren op uh, Radio Veronica. Toen besprak ik onder andere um, de mysterieuze geluiden die her en der op aarde werden waargenomen. Kun, kun jij je daar nog wat van herinneren? Ja, en dat wordt nog steeds gedaan. Op uh, gezette momenten uh, komen er uh, berichten naar boven dat uh, die geluiden nog steeds uh, duidelijk hoorbaar zijn. Er zijn dus nog steeds, want ik, ik, ik zou het wel leuk vinden. Ik heb het uh, audiofragment van Radio Veronica bij de hand om dat even terug te luisteren. Misschien kunnen we daarna eens even praten over uh, de dingen die... Um, in, uh, ...ja, recent uh, gebeurd zijn met, qua geluiden, wat je net benoemt zeg maar. Oké, okay, nou, doe eens even. Nou, ik zet hem even op. Dit is weekend, Rick, op je radio. je op, het is weer zover, mensen. Komen! Ja, het is, het is het onderdeel op zondagmiddag. Het is een beetje het zwarte gat 2.0. Maar het, het, het, het trekt wel mijn aandacht. Ik ben altijd een beetje sceptisch over dit soort dingen. Loes is een beetje zweverig. Nou, we zitten er net dus in. Maar ik moet zeggen, het, vaak trekt het mij ook wel weer. Ja, mysterieuze dingen. Er is meer tussen hemel en aarde. En degene die daar alles vanaf weet...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 En dat, dat, dat, dat... dat is het geluid, ja. Als een groot gevaar, ja. alsof er een Alsof er een vrachtschip aankomt vanuit de lucht. Battlestar Galactica of zo. Oh, yeah. Maar het wordt, wordt, let op, vanaf hier gaat het harder worden. Gaat het I een beetje omhoog. Kun je je voorstellen, er zit in zo'n oh, okay. huisje. Niemand om je heen, en je Ik hoor Kids, in, the bathroom. The the kids in the bathroom. Kinderen moeten naar de badkamer. Kids. Waarschijnlijk wordt hij niet in bed. Kids, <laughs> go to the bedroom. To the bathroom. Nou ja, goed, het gaat zomaar door. It's getting close. close. Maar uiteindelijk. Het is dan het haar van alles, Bavermet. Ja, je, je ziet ze niet dat ze worden abducted, weet je wel, door, door een van de uh, ik weet het niet, maar het is te, uiteindelijk gebeurt er niks. Nee, er gebeurt niks. Het, het, het geluid is, het, is, is op zich... Uh, dat heb je, ik heb ook echt andere geluidsopnames beluisterd. Het is zo onheilspellend. Ja, ik zou ook in paniek raken, denk ik, als ik zo'n geluid zou waarnemen. Ja, okay. nee, want je, Het is onverklaarbaar. Je weet niet wat het is. Maar dus is dit niet toevallig het, uh, het werk van het uh, toneelgeheidschap Kansas uh, Serie... Uh, die uh, op dat ja. moment een weekendje uit waren in een sporthuiscentrum achter een gelegenheid? Nee, nee, ja, ik bedoel, als je geluid produceert en je, je kunt er zoveel vibratie uh, bij creëren. Het uh, is ook een, een, een vreemd geluid. Um, en ja, wij, wij kwamen het tegen uh, vorige week, uh, het, het, het filmpje. En het, het deed mij gelijk denken aan een filmpje wat ik een week of twee daarvoor had gezien. Van een paar Russische onderzoekers. Ja? Die uh, in een grot in Tibet echt exact hetzelfde geluid. ...op hadden genomen. En volgens Tibetaanse monniken... ...zou dat het geluid zijn van de huilende aarde. Uh, dus het, het, het, daarom... ...pakt het vrijwel gelijk mijn... mijn, mijn, mijn aandacht. En dacht ik van... ...hé, hey, dit, dit, dit, dit moet dus onderzoeken. En toen bleek dat er uh, over de gehele... Uh, ...Oostkust... al een, ...een soort kaart bestond van mensen... ...die het geluid ook hadden waargenomen. In Amerika, maar het bleek ook in Engeland... ...in Schotland, in Zweden... ...en zelfs uh, in Nederland, in Drenthe... ...door mensen te zijn waargenomen. Oh, op dezelfde wijze... Ja, en het, het, het, er is nu bijvoorbeeld, een, dat, dat was dan een, een bericht dat stond de afgelopen week in het nieuws uh, in Grijpskerk. In het Groningse Grijpskerk schijnen mensen al sinds 2009 een, een soortgelijk brommend geluid te horen. En nu gaat de Universiteit in Groningen onderzoek daarnaar doen, omdat het mogelijk uh, volgens de Universiteit van Groningen te maken zou hebben met uh, de ondergrondse CO2-opslag. Nou, dan moet ik eerlijk bekennen dat uh, toevallig uh, de afgelopen week hoorde ik bij mij thuis ook een uh, bepaald geluid. Het is niet gelogen, het is echt serieus waar. Uh, het was een, de, de, ten tijde van die hele volle maan. En uh, toen hoorde ik ook een, een aanswellend uh, geluid. Het was ook ten tijde van het moment waarop, uh, waarop we vanuit uh, de, de geallieerden uh, vliegtuigen gingen sturen naar, uh, naar Libië. En uh, ik bleef ook aanhouden. En toen ben ik naar buiten gaan kijken, toen keek ik omhoog. En uh, toen was ik op zoek gegaan naar, naar lampjes van vliegtuigen. En uiteindelijk kon ik er wel Eentje vinden, maar hij bleef wel heel erg lang hangen. En het wist niet nou of het daarvan dat vliegtuig was, of niet, of dat het iets anders was. Dit is niet gelogen. Zou, zou dat het kunnen zijn? Nee, het, het geluid van een vliegtuig? Bedoel. Nee, nee, het was ook een sonoor geluid. Ja. Dat bleef hangen. En ja, ik. ik ja? Dat je dat, het, het galmde, zeg maar, door de atmosfeer. Dat, ja, dat, dat, dat, idee, idee. dat ja, idee, ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat is dus ook het geluid wat mensen uh, in, in Zweden, maar ook in, in Drenthe dus hebben waargenomen. Um, Vooral de wa waarneming in, in, in Zweden, die is in 2010 gedaan door iemand, maar eh, ja, die kwam eigenlijk in grote lijnen toch wel overeen met, met wat we hier ook weer in het filmpje zien. Um, een, een, nog een toevalligheid, we ontdekten ook dat het begin van een, een, een, uh, een liedje van Jamiroquai uh, hetzelfde geluid bevat. Ja. Nee, ja, het, is, het is heel raar, want het geluid is, is, is niet te plaatsen in de zin van... normaal heb je een geluid en dan herken je het... of dan kun je de plaatsen van het wordt daarmee gemaakt... of het wordt uh, op zo'n manier veroorzaakt... Maar dit geluid is zo uh, onbekend. Ja, dat je, je, je kan je wel afvragen waar het vandaan komt. Maar eh, ik zou het ja, niet weten. Weet je, dus ik zoek dan wel meteen naar een verklaring, naar een helder iets. Ik heb dan meteen zoiets van. Uh, weet je, een vliegtuig. En die is je moeilijk, gelul. En, uh, en klaar. Uh, maar ik maakte, ik maakte dat er uiteindelijk niet van. En dat maakte het dan op een gegeven moment. Nu jij erover begint, maakte dat het ook weer een heel raar verhaal. Ja, want jij had het net over de huilende aarde. Wat is dat dan weer the voor theorie? Ja, nou, dat, dat is de, de huilende aarde, de, volgens de Tibetaanse monniken, uh, zou die grot waar dus Russische uh, onderzoekers dat geluid hebben opgenomen, dat filmpje staat overigens ook op onze website, um, uh, ja, dat, dat geluid zou volgens die monniken dus het, het geluid zijn van de aarde die uh, huilt om de terugkomst van Shiva. En dat is dan weer een god waar die monniken in geloven. Oké. Okay. Uh, ja. Nou, ben ik dat hem is hem natuurlijk kwijt. een religieuze insteek. Nee. Ja, ja. Nou, dan ben ik hem alweer snel kwijt. Daarna hebben we ja, een dat... stel van die vrolijke piepo's gehad, van die koekoek-types... die uh, de hele tijd dat, uh, dat de marsmannetjes al geland waren de afgelopen week. Die kwam ik ook tegen geloof bij het po -nieuws. Die waren uh, heilig van overtuigd. Oh, ze zijn er al. Mijn man, die zijn er al. Maar, al, al ja, al. oh, ja, nee, ja, nee dat klopt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat hebben wij toevallig uh, ook wel gezien. En, en uh, dat, dat zijn ook wel uh, bekende figuranten die wel vaker dingen zien zweven die er niet zijn. Koekoek. Ja, daar moet je natuurlijk wel heel sceptisch in zijn. Ja, dat ben ik ook. Maar ik denk, en, en, en, en, en deze mensen roepen alleen maar en hebben vaak nooit een, een, een onderbouwing. En inderdaad ook geen beeldmateriaal. Het enige wat ze roepen is. zag ik het en, en, ja. en de reporter werd erbij geroepen en hij was alweer gevlogen. Ja, oh, ja, ja. They are amongst us. Dat is Trouwens, dat nummer ik heb even opgezocht, dat is van Jamiro Choir. Dat is uh, Deeper Underground. Daar hoor je het aan het begin van het liedje. Maakt dat het verhaal stijker? Ik vind, ook... Nou ja, Jamiroquai is wel een, een band die, eh, dat kun je in al hun liedjes terugvinden, het heel nauw neemt met eh, hoe het met onze aarde gaat. Nou, ja. laten we horen een ja, stukje ja. dan. Ja, een klein stukje laten horen. Even... Ja, geen. Wat heb je, ja. je meeg? Ja. ja, hetzelfde geluid. Dan zie je de, de ja. clip beginnen. doe maar weer uit, want ja. ik uh, word er niet vrolijk van. <laughs> <laughs> maar wat gaat er weer gebeuren? Uh, uh, uh, ploffen we zo meteen uit elkaar? Uh, uh, moet ik nog genieten van deze ene dag? Moet ik de barbecue nog gaan steken? Om is, te... je, moet, je moet sowieso altijd genieten, Rick, denk ik. Okay. Uh, van iedere dag. Maar nee, ja, ik bedoel, we moeten niet in paniek raken. Bedoel, het geluid is ook opgenomen door een, een, een ruimtezonde van de NASA... in de buurt van Jupiter. Ja. Dus het, het zou heel wel ook gewoon het geluid kunnen zijn... dat een planeet produceert. Ja, ja, ja. ja. ja alles Want, uh, we, we hebben te maken met heel veel energie. Door de, de, de, het draaien van de aarde. Ja. Hè, dat veroorzaakt energie. Die energie moet ontsnappen. En misschien uh, door een enorme torsie in de aarde. Uh, dat het wel ontsnapt. <laughs> nou, nu je er daarover begint. Ja, nu ben ik, ik, ik denken al die windmolens. Wat is onzin? Waarom zet er niemand een dynamo in het midden van de aarde? Hè? En iedere keer van die en Dan hebben we allemaal dat energie. Hem, ja. Klaar. Ja, je ja, bedoelt gewoon ja, vrije energie. Maar ik denk ja, dat we er dat veel simpeler op kunnen lossen. Hoor. Ja, maar goed, dat doen we de volgende keer wel. Maar um, uh, geen verdere verklaringen, geen verdere... Uh, ge nou ja. ja, we zijn het aan het onderzoeken en we hopen uh, zo snel mogelijk meer duidelijkheid daarover te krijgen. Ja, de aarde huilt. Ja, voorlopig zou dat een mogelijke verklaring kunnen zijn, maar goed. Ja, en nogmaals, da daarvoor zijn op dit moment te weinig duidelijke aanknopingspunten. We en, en, ja, zijn daar nog op zoek. Janke de vrouw is een irritant, maar dit is echt heel onverspillend hoor. Ja. <laughs> hey, dankjewel, wel, Geen dank. En tot de volgende keer. Nou, dat was het, uh, het, het fragment uh, Blackbox. Ja. Uh. Inderdaad. Ik, ik, ik, het lijkt mij een goed idee om dat fragment even kort um, te laten bezinken bij iedereen. En dat we daar zo meteen eens even over gaan praten. En dat we dus een soort muzikale break nemen. Wat, ja, wat, wat, wat, wat met... zou je daarvan denken? Is dat een ja. goed of is het een slecht idee? Goed idee, Bafoumet. Nou. Uh, ondertussen heb ik al even wat uh, onderzoek gedaan. Want we zijn ondertussen verder gegaan in dat topic. Dat kunnen we zo wel even gaan bespreken? Nou, dat ja. lijkt me prima. En, en dan gaan we in de tussentijd luisteren naar het nummer foreplay uh, slash longtime. Het is onder twee namen bekend. En het nummer is van Boston. En uh, okay. ik zou zeggen geniet ervan. Boston, long time. Ook wel bekend onder de naam 4 maar dat heeft te maken met het, de intro van het nummer. Uh, Blackbox, you're there? Ja, yeah, ik ben er nog. Yeah. Yeah, yeah. Um, de verbinding, uh, het internet, de techniek, houdt ons gewoon op de been. En dat is best bijzonder in een tijd waarin de techniek de mens nog wel eens in de steek wil laten. En, nou ja, <coughs> alleen... Uh, Daarom al, dus zou ik bijna zeggen, eh, applausje voor de techniek. Maar goed, eh, Blackbox, we, ha uh, we hadden het eigenlijk net al over een, uh, een mooi onderwerp. En daar gaan we het nu verder over hebben. Ja, inderdaad. Mm, vreemd geluid. Die ja. Uh, ja, op, zeg maar overal op heel veel plekken gehoord wordt. Werd, en nog steeds wel. Hè? Uh, af en toe komen er nog steeds berichten naar boven dat het... Uh, het rare gehum. Lijkt ja, wat is lucht. het eigenlijk? Een jamming ja, sound. Ja, het is echt een. een, een nou, je had het al even over vliegtuigen en zo. Mm -hmm. En um, we hebben hier in, in Nederland hebben we inderdaad verschillende uh, gebieden waar die hier, vliegtuigen wel goed te horen zijn. Maar het geluid van een afterburn is uh, echt wel anders. En, ja, uh, totaal anders. Dit, ja, dit geluid gaat. Dit geluid wat je, wat je echt op het filmpje hoort, dat is echt uh, uh, al om. En als een vliegtuig uh, in zijn afterburner uh, bezig is, dan kun je al vaak pinpointen waar hij uh, bezig is. Ja, ik moet ook zeggen um, dat het voornamelijk uh, Rick van Veldhuizen was, die altijd heel sceptisch was in de stukjes op Veronica. Ja, um, dat kan ik me nog wel herinneren, want uh, we zaten toen vaak live uh, mee te luisteren. En, uh, ja, inderdaad. Ja, ik... Um, hey. wat Vliegtuigen, kom op. Jij hebt daar je nodige ervaringen mee. Mm -hmm. ik, ik heb mijn uh, ervaringen mee in de zin van dat ik ooit uh, op de middelbare school, toen zat ik nog op het uh, atheneum heb ik me opgegeven bij de luchtmacht uh, om piloot te worden. Maar nou ja, na het doen van een aantal testen en een heel programma doorlopen, ...waaruit bleek dat ik uh, fysiek en mentaal wel in staat was... ...maar mijn lichaamslengte uh, een rol zou gaan spelen... ...bleek uiteindelijk dat ik afhaakte. Um, omdat ik op een gegeven moment in 1996 zou het geweest zijn... ...al de 1,94 meter voorbij ging. En ja, dan ben je te ja. lang om in een, uh, een F-16 te vliegen. En dat was ja, mijn grote uh, droom. Want ik wou uh, de... piloot worden via de luchtmacht... ...om zo ja. uiteindelijk lijnvlieger te worden... Ja, dat is, de, dat is vaak een stap die gemaakt wordt, uh, van vliegers uh, die uh, vanuit, een, uh, vanuit de lucht maakt, dan uh, uh, een airliner gaan uh, besturen. Ik, ja. ik, ik, ik baalde ook oprecht hoor, want ik, ik, ik bedoel, het is heel lullig als je alle uh, fysieke mm -hmm. en alle mentale testen doorstaat, en dus mm -hmm. ook de, de, de G-proef die ze met je doen. Uh, in de turbine, nou je bent er ongetwijfeld bekend mee, als je dat en ook je hand-oog-coördinatie, als je daar heel hoog op scoort, dan bouw je natuurlijk vreselijk dat je lichaam uh, niet meegeeft, omdat je langer bent dan de lengte die ze graag uh, verwachten van mensen ja, die een F-16 gaan besturen. Ja, je hebt, uh, met zo'n lengte heb je eigenlijk uh, voor een F-16 twee nadelen. Uh, het, het gaat eigenlijk om de afstand tussen je hart en je hoofd. Het okay. moet eigenlijk zo klein mogelijk zijn. In bepaalt uh, nou ja, zeg maar met de langdurige uh, G-krachten die soms dus vrij uh, kunnen komen. Okay. En uh, daar komt bij dat die cockpit van de F16 ja, heeft na een bepaalde maat. En uh, ja, de langere vliegers die zitten toch al snel met het uh, hoofdje tegen het dakje aan. Ja, dat heb ik ook uh, zelf kunnen ondervinden. In uh, Soesterberg. Uh, dat, toen was ik al 17. Toen uh, heb ik het nog een keer geprobeerd, maar de afstand tussen mijn, uh, het front van mijn helm, zeg maar, ja. en het, het glas van uh, het, nou ja, het sluitende deel van de cockpit, dat was echt uh, nou, twee duimen. En twee duimen. Ja. En als je dan gaat bewegen, zee... dan zit je er ja. al heel snel tegenaan. En dat is niet goed. Inderdaad. En uh, normaal doen ze een, uh, een vuistdikte. Is ja, klopt. Dat hebben ze me ook verteld. Dat klopt precies. Ja, ja. Ja, oh. ja jammer joh. Ik heb, ik heb die droom ook gehad. Alleen, uh, ik ben uh, uiteindelijk geen vlieger geworden, maar uh, ben ik de techniek ingegaan. Dus ja. Ik, ik heb ja. dan wel het aanbod gehad om via de Kama in uh, Breda uh, te gaan leren om een helikopter te gaan besturen. Uh, besturen. Maar dat wilde okay. ik niet. Dat, dat, oh, <laughs> zo arrogant was ik dan dat weer. Nou wel weer. Dat is nou iets wat nog boven, boven het vliegen van uh, een vliegtuig staat bij mij. Ja, en zo voelde dat voor mij niet. Nee, nee het is zo. Het is ook heel anders. Ik, ik, ik, ik had is, ook echt alleen maar, en het klinkt heel hard, ik wilde Defensie gewoon gebruiken om bij de KLM of bij Martinair te gaan vliegen. Ja, dat was ook een uiteindelijk ook mijn bedoeling. Want uh, de, ja, de, de opleiding voor uh, airliner-piloot, uh, dat is 400.000, uh, 500.000 euro. Je ja. Dat mee, denk ik. ja, en uh, dat het nadeel. nadeel. Ik, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik was de laatste, uh, mijn leeftijd, zeg maar, mijn jaar, was de laatste lichting dienstplichtige. Nee, dat heb ik niet gehad. Ik ben uh, volledig beroeps geweest. Ja, nou, ja, bij mij was het probleem dat ik dus wel opgeroepen werd voor een, een keuring. En uh, door ja, dat de, heb ik ook nog gehad. de psychische testen die ze bij de luchtmacht hebben afgenomen, ja. moest ik me melden in Roosendaal voor een ja. keuring. Nou, dan weet jij wel hoe laat het is. Mijn helper. Roosendouw, daar zit het Kopscommandotroepen. Oké, okay, ja. Ja, ik, ik had dan het geluk dat mijn oom. Uh, dat, dat was, hij was hoofd militaire zaken in Groningen. En hij heeft gezorgd voor mijn vrijloting uiteindelijk. Ja, zo red ik dat hè. Ja, ja daar, daar baalde ik wel van eigenlijk, achteraf gezien. Ik, ik was graag gegaan. Oké. Okay. Maar dan wel... Ja, toch wel, ja? Ja, maar uh, ik zat toen ook met de studie. En die studie heb ik toen niet afgerond. Maar nu, nu ben ik wat ouder. Uh, ik vertelde het vandaag nog in de shoutbox. Uh, ja, ik ben voornemens om af te gaan ronden. Dus ik, ik, Misschien word ik alsnog uh, Mr. Bavo met. Wie weet. Ik heb, ik heb natuurlijk wel een master en een bachelor. Maar uh, ja, ja, op dit moment is daar vrij weinig werk te vinden als uh, ontwerper, graficus en creatieve geest. En uh, zo ook als airliner, ja. Uh, ja. piloot. Dus, uh, dus maar achteraf gewoon goed dat ik dat niet heb gedaan. Ja, dat had het niet zo goed joh. Nee, dat nee. nee. nee. was uh, mijn lot. Qua vadergezind. Daar ik waar heb het, het lot eens... ons brengt. Ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Ja, uh, mijn, mijn ervaring met vliegtuig. Uh, toen ik voor de eerste keer zeg maar in een buurt kwam van een vliegtuig. Dat, dat... Dat vibreert er zo ontzettend hard bij mij, dat ik daar uh, later eens dus een keer over na ben denk. Ja. Misschien uh, heeft het wel te maken met een andere tijdlijn. Ja. Oh ja, ja. Tijdlijnen. Dat, dat is wel iets waar we het in de veertiende aflevering over gaan hebben. Dat is interessant. Ja. Dat gaan we zeker doen. En uh, via tijdlijnen even weer terug naar het geluid. Ja, inderdaad. Het vreemde geluid. Want uh, nou ja, vliegtuigen, uh, ja leuk. Maar um, die hoor je niet zo intens en zo lang en um, we ondertussen op QFR hebben we natuurlijk ook, uh, wat verder gezocht. Mm. Nou, dan komen we hier en daar komen we toch wel, uh, ik heb ook even ondertussen wat naar boven gehaald. Ja, ik um, zag het al. Fantastisch. Ja, um, ja en dan komt het uh, ja, toch wel op meer wat je ook al zei in de uitzending, dat planeten ja, toch wel verbonden zijn met elkaar. Ja. En, um, ook de geluiden die je naar andere planeten kunt luisteren, kun je wel opzoeken Van uh, Saturnus of Jupiter. En oh zo ja, van, uh... misschien is, is het een idee om maar even de mensen een stukje te laten horen van de geluiden op, uh, bijvoorbeeld van Jupiter. Ja, kan. Die, uh, die staan sowieso wel uh, online. Op QFF ook, dus ik weet even zo niet waar. Ja, ik heb ze nu voor me. Ja, uh... Zal ik hem even aanzetten? Ja, doe eens, want uh, dat, dat is wel heel erg interessant. Diep hè? Ik hoor hem ook bijna niet. Nee, ja, dit zal ongetwijfeld door de verbinding komen. Ik, ik, ik hoor hem hier ja. wel duidelijk en de, de luisteraars, okay. denk ik ja, ook wel. Ik, ik heb het geluid wel vaker gehoord. En, uh, Een deep, dit... Echt growling sound. Dat noemen ze dus ook uh, ultra low infrasonic waves. Ja. 0,1 en... tot 15 hertz. Dat is, dat, is, dat is in principe bijna niet hoorbaar voor een mens. Maar je hebt ook uh, um, ja, uitschieters um, 20 naar 100 hertz. En die zouden we dan wel weer kunnen horen. Ja. Um, ja. Ja, op weer wereld meer dat dus misschien via elektromagnetische druk, pressure, um, um, moet de aarde inderdaad geluiden maakt. Want uh, um, sommige stenen die zingen, zoals je weet, ja, ja dat, dat, dat, dat weten wij maar al te goed, denk ik. Ja, en uh, ja, dat, dat, dat zingen, dat creëert dus een, een veld waar dus soort dingen ja, goed hoorbaar zijn. Ik, ik moet wel zeggen dat um, het geluid van de zingende steen, ik weet nog dat ik, uh, daar was jij ook bij, dat wij kleine kiezels gooiden op de dekstenen van uh, een van de hunebellen. Ja, inderdaad. Maar we hebben met een uh, gedachtegang bezig. Dat en, uh, geluidje, dat was echt. Ja. Dat ik dacht van, de wat? Ja, inderdaad. Het was, uh, alle deden het. Nee, en, nee. Dat was niet alles tegen deze. nut. Nee, klopt. Dat is uh, ook weer waar. Dat is ook weer waar. En uh, ja, het zal natuurlijk ook wel te maken hebben met uh, de restauratie van de bedden. Ja. Dat, dat ze niet helemaal in, in tune staan. Maar Eigenlijk er heeft stenen... er Van Giffen heel veel schade ja. aangericht. Aan de Hunebend. Zonder ja, dat hij het wist. Ja, en, ja, dat denk ik ook. Want uh, ja, graf Kelders. Nee. Um, <laughs> daar, daar gaan we het trouwens ook nog even over hebben. We ben keer. Ja, dan moeten we, ik vind echt, uh, dat meen ik echt, uh, dat, dat er uh, een, nog voordat we de twintigste aflevering halen van de QFF podcast series, dat er een uh, aflevering moet komen over het topic. En dat zijn er eigenlijk natuurlijk twee topics. En ik vind dat we ze allebei gewoon moeten bespreken. Ja, dat moeten we sowieso doen. En dat kan misschien best wel meerdere uitzendingen beslaan. Want, uh, ja. ja. Halleluja. Ja, dat is diepgaande informatie. Ik, ik weet nog heel goed dat ik als kind, um, nou, ik zou een jaar of elf misschien geweest zijn, denk ik. Misschien wel wat jonger. Dat ik ook mijn fietsje uh, over de oude spoorlijn tussen Assen en Rolde fietste. Dat is de oude spoorlijn van Assen naar Stadskanaal. En ja, echt. Pff, ik heb daar dingen meegemaakt, jongen. Dat, nou, dat wil je niet weten. In het, in het spectrum wat je zag of hoorde. Nou, vooral voelen. Letterlijk gewoon voelen. Uh, als je de oude spoorlijn volgt, dan kom je op een gegeven moment langs de bron. De locatie waar de wederbruders zelf ook op doelen. Nou, jij weet welke locatie ik bedoel, want ik heb hem jou en een aantal andere Kielfeffers als aangewezen. Um, ja, inderdaad. En het vervolgstuk, dan kom je langs de, de grafheuvels bij Kamsheide. Uh, voorbij Kamsheide richting Rolde Ballo. En dan kom je bij de ballo ja, dat is, mijn chakras letterlijk zingen in mijn keel als ik daar langs fiets. Nu nog steeds trouwens. Uh, volgens mij hebben wij daar ook een keer in, in die kuil, die Ballen een keer um, um, wat leuks uh, meegemaakt. Wat zeg maar betrekking naar op tijd. Kun je dat nog herinneren? Ja, ja. ik zou haast zeggen, um, tijd... Dat, dat brengt me dan bij een, een, een liedje misschien. Voor, uh, is dat een idee? En ja, in de dat maar... was tijd even overbruggen. En daarna even gaan praten over die bijzondere gebeurtenis. Die uh, inderdaad jij en ik allebei uh, beleefd hebben. Maar, maar daar waren ook nog andere QFF's bij. Hè? In ja, die kou. Want dat was, dat was eigenlijk wel een heel bijzonder ja, moment. Want niet veel mensen zullen weten wat de Ballenbouwkouw nu eigenlijk precies is. Het is nee, wel een hele bijzondere plek, hè? Klopt. En um, we hadden het over geluiden van aarde, of ja. geluiden die, ja. uh, die, die gehoord worden. Klopt. En um, we kunnen vanuit de hokal kunnen we nog uh, even een, nog wel een topic aantikken. Uh, oude beelden, decoratie of energie voorwerpen. Ja. Ja. ja. Ik, ik en, zag um, al dat je dat even aanhaalde, inderdaad. En, ja, en um, dat is ook een, een leuk uh, onderwerp om even ik, ik, ik heb zelf in de laatste post, heb ik daar wat interessante uh, informatie liggen. Okay. Oké. Uh, dat, ja, dat kan weer mooi samen worden gepraat met ballen, wocellen en geluiden uh, die gehoord worden. Nou, wat misschien wel een mooi nummer is bij dit hele gebeuren, is het nummer Magic Carpet Ride van Steppenwolf. Hé hey, verdorie, die had ik er van een week ook nog op. Doen. Uh, let's enjoy. Hey. Sign up, let the sound take you away Magic Carpet Ride van Steppenwolf. Heerlijke band, Black Box, of niet? Hij was heel erg fijn. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Yeah! Dan ga je gewoon... Ja, dan wil je gewoon harder, joh. <laughs> ja, dat is echt zo'n nummer... Uh, hij zat volgens mij ook in de soundtrack van uh, The Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Als ik me niet vergis. Oké, okay, ja. Het uh, zal wel. <laughs> ja, nou ja, gewoon een goede band en uh, goed... We gaan uh, terug naar het onderwerp waar uh, we net mee bezig waren. Uh, rare geluiden, en uh, van rare geluiden kwamen we eigenlijk al vrij snel van het een naar het ander. En jij ja, benoemde net al iets met, ja, oude beelden ook. Ja, we hebben een uh, topic op uh, QRF en dat heet uh, Oude beelden, ja. decoratie of energievoorwerp. Wie, wie heeft het topic gemaakt? Um, volgens mij was Dromen dat. Ik, ik zal kijken heel waar. brutaal even klikken en kijken. Ja, ik kijk ook even mee. Het was een combi. Ik, ik Kombi, had ons zo vermoeden dat het, dat het combi was. Ja, nee, nou, inderdaad. Nee, zijn mooie, mooie dingen. Ja, maar nou ja, eigenlijk uh, is het Topic uh, nou, um, bestaat nog een tijdje. Er staan ja, een paar leuke ja. dingen in, maar eigenlijk. 2011. Kun je daar... Januari ja, ja. 2011. Maar eigenlijk kunnen we. Dat topic. Dat is eigenlijk uh, zo breed toepasbaar. Over uh, meerdere topics die we het hebben. Maar we hadden ja. het dus net over geluid. En heel toevallig. Uh, heb ik vanmiddag zelf uh, wat gekozen met Topic. Oh, dat was vanmorgen al. Hmm. <laughs> en. Um, even kijken. Ik zal nog even wat opzeggen de in in awareness dat our culture is far behind in many branches of knowledge that were already used in the distant past has been sadly forgotten. Nothing, nothing that could only benefit us in all cases. Our ancestors knew the energy value of buildings and also knew the optimal value of the charge of body. I kept that uh, geknipt van een uh, interessante site, een link die staat er ook, Oké. Okay. en um, dan is dat een, nou ja, een professor, en um, die begint dan, first, each component has a charge of static electricity that can be controlled by external influences. Yeah. Second, contacting various charges makes them gradually coalesce into a single joint charge, dus uh, eigenlijk in de eerste wordt gezegd dat al, uh, alles heeft een, een, een, een lading. Ja. Dat, dat, dat kan beïnvloed worden of gecontroleerd door uh, external, uh, huh? externe krachten ja. in invloeden. En de tweede die zegt, uh, als dat uh, samenkomt, en uh, je hebt de juiste pitches, dan, uh, dan, dan, dan zal dat zijn uiting hebben hier in de vorm van geluid, of misschien wel uh, wat ook uh, vaak op uh, waargenomen zijn: plasma-ontladingen. Ja, dat, dat klopt. De, de, de, de, de, de, ja, de meeste die de mensen wel kennen, dat is natuurlijk gewoon onweer, maar uh, je hebt op een uh, hele andere plekken heb je ook plasma-ontladingen. Zoals uh, ze hebben pas ontdekt uh, vlak voor een aardbeving op een uh, bergkam, ja. uh, dat er uh, uh, minuten voordat die aardbeving kwam. Dat de druk en de pressure in de aardpas zo hoog werd dat er dus gewoon, zeg maar, ontladingen in de vorm van plasmabollen op die bergelingen duidelijk zichtbaar waren. Zijn er volgens mij? Ik, ik, dit vraag ik me even af. Hè. Um, een plasmaontlading. Um, zou je kunnen stellen dat een vortex ook een plasmaontlading is? Plasma zie je vaak, hè. Mm -hmm. Maar zou plasma, het er niet voor over kunnen bestaan? Nou ja. Plasma is eigenlijk iets wat... Uh, ja, je ziet het wel, maar ze kunnen het eigenlijk nog niet verklaren. Ja. ja. Uh, het is, plasma is, is, is dus het gevolg van... dat wat gaande is, om, om er even goed te zijn. Maar um, vortexen... Ja, dat is dan even weer, uh, dan ga je weer uh, snel richting Lee leiden. Ja, ja, nou, ik, ik, ik zal ik, ik ik ik ik je uitleggen waarom ik het benoem. Oké, okay, dus um, ik, ik, ik kan me herinneren dat wij um, een keer met onze fietstocht, um, een van de vele QFR fietstochten, langs Donderen zijn gefietst. En Donderen, daar is een energie of een leescentra, en dat heet ook wel D. C. 360, het centrum tussen de Zwarte Dijk en Zuideneinde 8, dat zijn twee boerderijen. En in de nacht van 28 op 29 juli 1991 ontstond daar een lichtvortex in de weide met een straal van 7 tot 8 meter die de vroegere steencirkel volgde en de energie van die lichtvortex die was rechtsdraaiend en mij doet dat enigszins neigen naar het feit dat daar mogelijk op die uh, op dat moment in die nacht van 28 op 29 juli 1991 dat, dat zich daar dus een plasma ontlading plaats ik, ik, ik weet niet ik heb daar ja. namelijk gefietst en daar vond ik echt brandsporen op stenen dat ik dacht dit, dit klopt niet hm, juist ik lees ook nog even in dat stukje, ik kom wel goed samen met wat jij net zegt. Uh, ja. One of the powerful sources of static electricity are water flows. From underground springs through streams, rivers to the sea currents. The dus, uh, band in de de Nau. Nau, man, on ja, the now. Ja, daar hebben wij het al eens zonder gehad op UFF inderdaad. Um, het ja, het meanderen. Ja, en nu ja, nou komt dit er weer bij, dus ja we kunnen al heel snel weer schakelen naar, uh, ik, ik schreef alweer drie topics op hier volgens mij, <laughs> dus uh, ja, we kunnen, ja, we kunnen hier veel uh, veel, veel over hebben. Luister, luister. Ja. <coughs> Niet oh, namelijk hoest de... maar herken, ja. je, herken je dit geluid? Ja. Ja, ik dat, een was een, vortex. Een bier -vortex. dat was een bier-vortex. Dat ja. was ja, een bier-vortex, ja. Met een mooie plop. Het was geen plasma, maar een plop. Een plop. Ge een oh. plasmaplop. Een plasmaplopje. Ja. ja. Nee, maar die oude beelden, hè? want bij oude beelden moet ik, en dat komt ook door dat topic, uh, mm -hmm. denken aan Paaseiland. Weet jij daar ja. meer over? Kun jij daar wat meer over vertellen? Eh... Um. Dat gaan we nog wel een keer doen. Ik wil alleen even dit kwijt dat ook Paaseiland, uh, ja. ligging uh, op uh, op een interessant uh, punt staat. Gaat en waarom? Op uh, een, een energievortex van moeder aarde. En daar zijn er meerdere van. Oké. Okay. Paaseiland, uh, is daar uh, die is gelegen op zo'n punt. Dat ja, kunnen we vast weten. En we gaan daar in een, uh, in een andere aflevering al uh, echt even op verder. Uh, uh, eigenlijk een beetje te vergelijken met Drenthe. Ja, er zijn, er zijn zoveel plekken joh. Kijk, kijk naar je lokale kerk. Uh, ja, hele, hele hmm. uh, Dat zijn de plekken waar uh, dit soort uh, fenomenen uh, meest worden meegemaakt en vaak worden gezien. Wat we natuurlijk toen ook uh, tijdens de fietstocht uh, zelf hebben ervaren. Ja, ik, ik, ja ik, ik weet nog heel goed, en daar was jij volgens mij wel bij, dat wij daar langs zo'n um, deel uh, van een meander van het Drentse A hebben gefietst. Echt heel vlak langs de waterstroom. En dat was met de Oerugan, geloof ik. Die was er ook bij, QFFR Oeruban. Hmm. Of was jij er niet bij? Nee, dan heb ik die... Uh, dan heb ik dat toch je ook even gemist. Ja, maar dat was, dat was heel mooi. Dat was tussen Loon en um, het Powerveld in. En dan zijn we een stukje off-road gegaan... en uiteindelijk via veel geslinger... kwamen we ergens achter Fries bij Oude Molen terecht. Oh, daar, daar oké, okay, ja, dan... Dat is het tochtje waar je het uh, vorige podcast ook over had. Daar was ik niet bij. Oh ja, ja dat, je maakt zoveel fietstochten mee dat je soms wel eens vergeet waar, waar je allemaal bent ja. geweest. Ja, en um, ik, ik neem aan dat je hetzelfde wilt vertellen, maar. Jullie fietsen dus? Nou, of jullie liepen daar op dat moment? Nou, het was gewoon de, fietsen, de, maar de, de hele sfeer. Broer, jij en ik hebben ook wel eens samen bij een hunebed gezeten. Dat je de energie voelbaar kon. Oppakken. Ja, inderdaad. En dan had je echt even het gevoel van. Uh, ik moet hier gewoon even zitten. En meer hoef je ook niet te doen. Nee. nee. Alleen maar zitten. Gewoon even. Die alles op je in laten werken. Juist. Ja, dat zijn, uh, Ja, dat zijn zeker de plekjes om dat te doen. Ja, ik bedoel, dat is net als de plek bij uh, het poepenhemeltje. Waar de hertog van Alfa een bizarre nacht beleefde. Dat is trouwens vlak bij de bron. Waar de wedderbroeders het over hadden. En. Daar heb je ook zo'n stukje van het Durserdiepje, maar ik blijf erbij, bij Lonediep, Durserdiep, Diep, Diep, Diep, Diep, Diep Drentse A. Dat is allemaal één grote meander van een bron. Een bron met heel vers, helder water. Ja, en uh, zeker de oude grond waar Drenthe op ligt, zou ik nu zeggen. En zou het kunnen geweest zijn dat Drenthe vroeger een eiland was... Heel vroeger. En dan refereer ik even aan de Kano van Pesse. Een boot van. Dat is de oudste boot ter wereld, geloof ik. Ik zal ze even. Kano van Pesse. Even kijken. Ja. ja. Uh, de oudste boot ter wereld. De C14-datering heeft aangetoond dat deze boomstamkano dateert tussen 8200 en 7600 voor Christus. En die komt uit Drenthe. Oké. Okay. En toen, toen was de, de kaart... rest van Nederland nee. nog uh, onder, onder water. Ja. Of die periode waar jij het nog over hebt. Ja. Daar ben ik al, uh, ook al geneigd om te denken dat uh, Nederland uh, een stukje hoger lag. Ja. En dat Drenthe uh, uh, gewoon een stukje hoger lag. En dat de Kano gewoon een rivier kon... Uh, uh, bevaren. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar, maar, maar Drenthe ja. is wel het oudst bewoonde uh, dat, deel ja, van dat is, Nederland. Uh, ja, Want is, uh, de, de, de, de, de, de vondsten van uh, Tjerkvermaning bewijzen dat eigenlijk alleen maar. Ja, en als je een beetje gaat graven in Drenthe en Hunebebben, dan uh, ja, ze hebben wel een leuke theorie uh, over. ...over het fenomeen allemaal, maar of het ook, ook echt zo is... ...kun je toch maar heel snel vraagtekenen bestellen, ja. Ja, want, want ze stellen dat die dingen door de Trachterbekervolk zijn gebouwd... ...maar ik, <laughs> ik, ik wacht dat echt te betwijfelen. Ja, ik ook. Ik, uh, ik denk dat ze veel uh, ouder zijn. Ja, uh, zeker met... Uh, als, ...als je de history ingaat, ancient history... ...hebben we ook hele mooie top, zo over op Purwiv... Ja, en, uh, dan, dan ga je al, al snel terug, uh, 15.000 jaar en verder. Ja, ah, he, dan je komt je, je ja. in in, in uh, oude verleden tijden terecht. Echt ja, uh, en dan uh, kom je op uh, heel veel plekken, op aarde, kom je toch dezelfde geschriften tegen en zeker dezelfde symboliek. Die ja. dus uh, waarschijnlijk een heel ander verhaal vertellen dan uh, hoe het uh, nou in de huidige boeken staat. Ja, on ongetwijfeld. De geschiedenis, die wil nog wel eens afwijken van dat wat wij op school in de boeken voorgeschoteld krijgen, Black Box. Ja, gaan we, gaan we het ook nog een keer over Ja, dat gaan we dat zeker gaan we doen. doen. Uh, want, uh, ik stel voor. Ja? Ja, nee, zeg maar. Want dat is, ik ben benieuwd. Ja, want dat is ook weer um, informatie en uh, hoe dat gebracht wordt en uh, hoe dat allemaal in stand wordt gehouden. Daar kunnen we zeker nog wel een... Uh, Zo'n deel van de uitzending. Ja, ja wat, daar kunnen we een hele uitzending over vol praten man, over de geschiedvervalsing. Juist, ja dat klopt wel, ja. Ja, zeker weten. Um, ik stel voor dat we een muzikale break houden en dat we gaan luisteren naar het nummer History van de Groove Armada. Wat dacht je ervan? Play it. Nou, oké, okay. we gaan luisteren naar History van Groove Armada. De Groove Armada, met History. En ja, ik vind het een briljant idee, Blackbox, om, uh, ja, om FE te vragen om een muzikale tip voor deze dertiende podcast alweer van de QFF podcast series. Wat, uh, wat dacht jij ervan, BB? Ja, ik zag hem even in de uh, showbox en... Uh... Hij is zich aan het voorbereiden op de volgende podcast. Ah, nice. En ja, die gaat sowieso het onderwerp, tijd waarom we het even uitgesteld hebben, dat gaat zeker interessant worden als die Electron zijn dingetje kan zeggen. Want ook hij weet heel veel. Hij doet het niet, hè? Nou, fuck man, ik word helemaal leuk Fuck man. Dat is, nee, is echt de most annoying thing in the universe if you have a lighter that doesn't work. It sucks. It's actually... Het ah, it is echt ah, te ziek voor woorden. Je moet wel je basis voor elkaar hebben. Ja. ja, dat wordt mooi overleven zo hier. Als de derde wereldoorlog uitbreekt en de pleuris goed uitbreekt, uh, BB. Ja, jongen. Hij doet het. Moi. I got a fire. So uh, the thing is uh, burning. It's actually good. Ik klik net een topic aan. De Russen komen. De Russen. Ja, ah, ah, de Russen, de Russen. Uh, um, even, nee, maar serieus. De Russen. Um, hoe serieus moeten wij de dreiging van de Russen eigenlijk, ik bedoel. Met de Russen, dan, dan denk ik altijd een beetje aan uh, hate mail. Oh, that's gonna give me some hate mail. Snap je? Hate mail, yeah. ja. Ja, of, of ik denk aan spam. You've got spam. Bedoel, <laughs> ja. dat, dat staat gelijk voor mij met uh, Rusland. Uh, en Rusland, dat is niet het land waarvan je zegt van... Life is like a box of chocolate. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Snap je, bro? <laughs> ja. Chocolate, chocolate with fodka. Snap je? Chocolate Rus with vodka. Ja. Rusland. Ze komen dus. Het is een financieel spelletje wat er gespeeld wordt. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Um, de wereldeconomie staat er. Uh, de petrodollar, nou, ja, uh, super belabberd voor. En uh, je, je, weet, je weet wat de gemiddelde Amerikaan nu zou zeggen. hè? Nu jij zegt dat de petrodollar slecht voor Stop het! Ja, zo, stop het! Ze verklaren je voor gek. Ze zeggen dat je je mond moet up. houden. You shut up! You shut up! You shut up! You shut up! You shut, oh, de shut up! Is shut maar die is niet Nee. Amerika... Je snapt wat ik bedoel, wie, toch? Wie heb je daar opgenomen, joh? De ambassadeur van Amerika? Uh, het was volgens mij de zoon van uh, Biden. Biden. Zo, heb je het oh. gelezen? De zoon van Biden. Die gaat gewoon even directeur worden van een Oekraïns uh, nieuwste grootste gasbedrijf, hè? Ah, joh, dat is niet... Ja, dat, dat is ook wel Ja, lachen, haha. <laughs> oh, raar. De zoon van Amerika's vice-president. bedoel, I mean, I mean, are you kidding me? Oké, okay, terrific. Het, het, het, het valt ook niet meer op, hè? Nee. En uh, ze gaan... Ja, ze, uh, Oekraïne ook. Uh, Oekraïne is... Uh, Vanuit die hoek, uh, Petro is de Oekraïne dreks. Met de hulp die ze hebben gekregen, uh, hebben ze. Uh, ja, ze hebben de Oekraïne al bijna leeg Ja, maar ik bedoel, de, de Oekraïne heeft special friends. Ik bedoel, er is een speciale vriend van vele politici hier. En dat is. What a special friend you a are. Special friend. Snap je? Hoe uh, heet. Uh, hoe heet die Oekraïnse olieheks? Die financiert bijvoorbeeld van Balen. En, en zijn pro-Europa partij. Sna Snap je wat ik bedoel? Eh, wij als mensen worden keihard misbruikt. En het vreet me soms op. Gisteren, <coughs> dat is een heel goed voorbeeld. Ik wil dit eigenlijk wel even heel graag benoemen. Gisteren kwam okay. ik tegen Atje Anakota. Atje Anakota is een um, oud srebrenica man. Hij is daar geweest. En hij is bezig met het oprichten van een, een museum in Srebrenica. Hij was een van de blauwhelmen die daar een hel heeft moeten doorstaan. En dezezelfde blauwhelmen die worden beschuldigd van de meest gruwelijke daden. Terwijl deze mensen niks anders hebben gedaan dan hun vaderland gediend. En de veiligheid van Europa hebben geprobeerd veilig te stellen. En dat is voor die jongens hard en erg. Ik heb ik het nu al te doen met die jongens. Ja. Had ik nu, al. Had ik al. Maar uh, uh, Dat is, ja... Dit, dit is, ja, moet echt goed worden. Ik, ik ken heel veel van deze jongens. Ja, um, ik ook. Uh, bijvoorbeeld Spencer. Spencer <coughs> was sergeant, geloof ik. Op, uh, of in Srebrenica. En hij was een van de mensen die gegijzeld is. En nou, hij is de man van de foto met de grote witte vlag. Die wordt vrijgelaten op een gegeven moment door Mladic's mannen. En ik, ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat er mensen zijn die deze jongens beschuldigen van uh, genocide. Terwijl zij echt, daar echt helemaal niks aan hebben kunnen doen. En er was zeker geen vlo benul van hadden. Zij waren machteloos. Ja, maar ze hadden ook geen benul. dat dat nee, nee, Nee, absoluut dat niet. Dat het... Het is, die jongens die zitten daar met uh, een, een, een, een klappetjespistool. En, uh... ja. Ze mochten ook gewoon echt niks doen. Adje zei gisteren nog tegen mij, wij mochten niks doen. En, en Adje is een van de mensen die in 2012 betrokken was bij het opgraven van de massagraven. in grote en, scheenvertoning. Ja, en hij vond dat echt vreselijk om te doen. Maar hij uh, vertelde mij gisteren, ik sprak hem in de Herenstraat hier in Groningen. En hij vertelde mij gisteren dat... Uh, hij heeft informatie toegespeeld gekregen van een uh, oud-Amerikaans soldaat. Die beschikte over satellietfoto's uit de jaren negentig. En dankzij die foto's hebben ze de massagraven kunnen vinden. Oké. Okay. En... Ja, ze hebben de Verenigde Naties met die foto's buiten spel weten te zetten. En daar was de VN op zijn zacht gezegd uh, niet blij mee. Uh, de VN is ook een grote grap. Ja, dat is één grote kermis. Kermis. Dus uh, ja, klopt. Maar het is, het is uh, triest om te moeten constateren dat deze jongens uh, zo'n uh, nou, zo lot voor hun voor kiezen hebben gekregen. Als lot om maar vanuit dit is je lot en dan moet je het mee doen. Hm? Ja, um, je, je bent militair. Ja, maar dat, dat, ik snap dat met heel veel jongens niet die gediend hebben. Die worden als oud-vuil behandeld na die tijd. Ja, dat is... Dat is uh, ja, zo kun je dat wel zeggen. Zo komt het ook over en zo is het ook. Ja. ja. Um, dat is zwaar frustrerend om erachter te komen dat dus... Uh, de, echte, de echte cause dat het gewoon heel anders ligt. Ja. Dat is gewoon jammer, moet je worden gebruikt. En achteraf als oud-vuil behandeld door de Nederlandse staat. Ja, daar zijn ze heel erg goed op. Eh, eh, eh, sorry Blackbox dat ik het zeg, maar dat zijn de momenten waarop ik dan blij ben dat ik niet tot het Nederlandse leger ben doorgedrongen. Maar waarop ik wel zeg van... Genoeg is genoeg. En je moet soldaten ja, maar... met respect behandelen. Die hebben gevochten voor de vrijheid van onze burgers. Punt. Ja. Maar ze worden behandeld als stront. Ze worden sowieso voor de verkeerde belangen ingezet. Ook nog. Want overal waar Nederlandse soldaten de afgelopen tien jaar opdoken... ...daar kreeg Shell een groot en dik en vet contract na die tijd. Of moet hij de dubieuze rol van Royal Haskoning benoemen... En uh, de ex-KCT-soldaat die daar als uh, werknemer van Royal House Koning werd opgepikt door uh, onze marine met een helikopter. Het liep uh, echter valikant mis. Ha, stonden ze daar op de straat. Ha. Ja. Maar ik bedoel, deze zogenaamde tussenaanhandingstekentjes uh, Royal House Koning medewerker was gewoon een spion. En die heeft foto's gemaakt van een aantal gebouwen die gebouwd zijn door Royal House Koning. En exact die doelen zijn ook bestookt met de uh, bunkerbusters en andere dikke bommen van Nederlandse en Amerikaanse F-16's en andere gevechtsvliegtuigen. Bunkerbusters, ja. ja. Ja, want die gooien onze Nederlandse F-16's ook gewoon. Ja, die zijn, uh, die zijn ook op verschillende moment ingezet geweest, ja de Rothschilds moeten wat geld maken, hè? Eh? Ja, het gaat uit, eigenlijk, is het, uh, is het gewoon, uh, ja. Ik hoop dat uh, ja, zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk door hebben waar het uiteindelijk om gaat. Vooral met uh, het uitzetten van het leger en mensen inzetten voor uh, dit soort belangen. Dus, uh, ja, daar moet, uh, moeten we goed uh, bij blijven. Ik sta voor dat we nog even naar de muziekje gaan luisteren wat Free Electron net postte in het muziektopic van Jill Scott Heron, Pieces of a Man. Wat dacht je ervan, Blackbox? Play it. Nou gaan we luisteren naar Jill Scott Heron met Pieces of a Man. En dat is een heel album, maar wij houden het bij het eerste nummer alleen. En dat is uh, The Revolution Will Not Be Televised.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 En dat uh, was uh, Jill's God Heron the, uh, the Revolution Will Not Be Televised. Een nummer gedropt door Free Electron in het uh, muziektopic. En ja. Um, we hadden het net al even over een aantal dingen, Black Box. Maar uh, ja. daar ja. is natuurlijk ook altijd die vet irritante nare fucking uh, Tik in de klok. En je hoort hem waarschijnlijk wel. En dat betekent niet dat de show hier gelijk ophoudt ofzo. Maar ik, ik wil de mensen die oh, luisteren ja, eraan uit, herinneren dat wij slechts twee uur de tijd hebben om een podcast te maken. Snap je? En, en dat mag af en toe best wel eens even gezegd worden. We hebben gewoon geen podcast pro-account. Dus we doen het met losse podcast accounts. Maar als deze podcast gaat lopen, wat ik hoop hoop ik ook dat QFF over een pro-podcast-account zou gaan beschikken in de near future, zodat wij het mogelijk kunnen maken om op één kanaal een enorme diversiteit aan verschillende podcasts voor jullie te kunnen uploaden, zodat jullie een... Als luisteraars een uniek en fantastisch mooie database aan uitzendingen krijgen. Maar goed, dat, dat zal allemaal afhangen van het aantal luisteraars. En uh, dat wat wij met onze podcast gaan bereiken: Blackbox. Want uh, ik heb de klok maar weer even uitgevee'd. Maar ja, we hebben eigenlijk wel ergens een doel, hè? toch of niet? Ja, dat is toch wel uh, um, mooi en. en, en, en prachtige informatie naar buiten brengen over heel veel onderwerpen. Juist. Ja, uh, we proberen uh, zeker zo, zo scherp mogelijk uh, te posten. En, uh, en het wordt ook onderhouden door uh, um, verschillende mensen. En uh, ja, we zijn nu al vier jaar bezig. En in die vier jaar uh, uh, hebben we leuke dingen weten te doorgronden. Ja. En dan willen we graag naar buiten brengen. Ja. Want informatie... Met veel muziek. Informatie is een groot goed, uh, Blackbox. Ja, informatie, knowledge en wisdom. Knowledge and wisdom. Wisdom. Ja. Nee, nee maar zo'n ja. gekheid. Ik bedoel... Um... Nee, het is gewoon naar mensen... Ja, uh, uh, uh, oké, okay. je hebt rechts gekeken. Kijk eens een keer links. He? Ja. Doe iets. En, uh, oh, oké, okay, nou... Um, weet je dit? oh nee, niet wel, dus... Ja, maar nou, er is doel. Dus. En, en mensen zien in mijn ogen lang niet altijd... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Lang niet altijd in waarom um, informatie van belang is. Snap je wat ik bedoel? Um, vaak zijn mensen terughoudend over uh, informatie. Maar ja, dat ik denk van... Maar, maar, ja... Waarom ga je niet als mens meer onderzoeken over dat wat je leest? Want als ik iets lees in een krant, dan ben ik altijd sceptisch... en dan ga ik verder zoeken om te kijken of er... Ik bedoel, ze kunnen mij vertellen dat Che Guevara een, een soort held was, maar ik hou wel in mijn achterhoofd dat ik door onderzoek heb achterhaald dat Che Guevara eigenlijk helemaal geen held was, want de beste man eh, dook op in Afrika en die heeft daar mensen afgeslacht. Snap je wat ik bedoel? Ja, Altijd verder zijn. zoeken dan je neus lang is. Zoek het helemaal voor jezelf uit en uh, ja, neem niet zomaar iets over. Ook niet van ons, ook niet van QFF. Nee, ik bedoel, QFF is alleen maar een gateway to information. En ja, informatie waarvan is... wij denken dat het. Dat... This is ganz belangrijk, zou Steiner gezegd hebben. Snap je? Ja, Steiner, ja. die zit nu. Ja, maar ja, schat, maar ik heb het toch gezegd, maar ik had het niet gewust. Maar dat ja, idee, ik, uh, je moet ja, gewoon niet achteraf zeggen van dat je met je bek vol tanden staat en zegt van ja, maar ik wist het niet, ik wist het echt niet. Snap je? Juist, juist, ja. Want het stond allemaal op QFF. Er staat wel veel op QFF. En, ja. en uh, misschien nog lang niet alles hoor, want nee. uh, ik kom elke dag, om de, om de zoveel tijd, kom ik nog wel weer uh, mooie informatie tegen. Mm -hmm. uh, die ik dan mooi kan weer linken naar QFF. Ja. En ik moet zeggen dat het de laatste... Nou... Wat is het? Eigenlijk sinds dat we... Deze laatste versie van QFF hebben. Een paar layout. Ja, de, je bedoelt het nieuwe forum. Want we zijn natuurlijk ja. van Joomla naar een... Een ja, PHP uh, bulletin board gegaan. Juist. Uh, en sindsdien uh, loopt het... Nou, zeg ik... Maar post wel informatie. Ja, dat gaat heel erg lekker. Ja, ja daar moeten we ook alle donateurs heel erg dankbaar voor zijn. Dat, uh, dat QFF ja. na vier jaar uh, zo kan bestaan. Ik bedoel, ik, ik draag mijn steentje bij waar ik kan. Door middel van artikelen. Ja, dat, doe ook. En dat, doe, dat doet iedereen, dat doe jij ook. Dat, dat doen alle mensen. En ik wil niemand uitvlakken. Wij samen met z'n allen... Maak een QFF mogelijk. En dat is gewoon echt een feit. Daar kan niemand de fundamenten mee onderweg rammen. Juist. Hier zijn zielen aan het werk. Juist. En die zielen... Dat brengt me dan ook gelijk eigenlijk bij... Uh, ja... Dat het met iedereen kan gebeuren. En als ik zeg... It could happen to you, Black Box... Dan weet jij al waar ik het over heb. De eindtune van onze show. Want ik, ik, ik vind dat we inmiddels kunnen spreken van onze show. Jij en ik, en vanaf de volgende is daar Free Electron ook bij. Ja, inderdaad. En dan zijn we met z'n drieën. En ja. ik hoop dat ik wij met z'n drieën was. de mensen kunnen... Naar, naar de luidspreker terug kunnen trekken. En de radio in de man in de mens en de vrouw weer een beetje terug kunnen brengen bij Box. Ja, gaan we proberen. Dus uh, Gran Hermano, Free Electron, wij kijken uit naar jouw komst in de volgende aflevering. Ik heb begrepen dat zijn apparatuur voor elkaar is, dus ja, ik hoor het, het is een kwestie van inbellen door. Ik, ik vraag me erop. En ik wil wel zeggen aan de mensen dat wij met QFF werken aan een nieuwe microfoon voor Blackbox. En mogelijk in de nabije toekomst ook voor uh, Free Electron, zodat er drie stabiele stemmen in dit gesprek te horen zijn. Want u begrijpt natuurlijk dat de verbinding eh, via eh, eh, en dan de microfoons dat levert nog wel eens wat stemgeluid op. Maar dat gaan we in de toekomst zeker veranderen, of niet eh, Blackbox? Ja, dat is uh, zeker wel de bedoeling. En dat, uh, ja, dat zijn goede kleine dingen die dan hopen kunnen worden. Ik zijn dat de, de podcast uh, nog uh, prettiger in de oren ligt. Ja. Um, mijn naam uh, is Bavomet. En uh, vandaag op 13 mei 2014 was dit de 13e aflevering van de QFF Podcast Series. En uh, ik geef de microfoon over aan Blackbox. En die mag uh, de eindinzegening uh, doen van de echte Illuminati. <laughs> de lomboer dan. Uh, ik was uh, Blackbox. Uh, ik kijk uit naar de volgende. Uh, ik hoop dat. Uh... ...de beste mensen weer ja, wat uh, gehoord en geleerd hebben. Bye-bye. Bye-bye.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 The Kill of a f Series